2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Italiaanse oud-premier Berlusconi zegt dat hij na de verkiezingen in februari niet opnieuw premier hoeft te worden. En wil graag minister van Economische Zaken worden, zei hij op de Italiaanse radio.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 Het Europees Parlement heeft al ingestemd met het voorstel en nu moet de Raad van Ministers ermee instemmen. Bij de EU-lidstaten zou grote steun zijn voor een overzicht van geschorste artsen. Na aanleiding van de zaak rond de omstreden neuroloog Janssen Steur vond een aantal Europarlementariërs afgelopen weekend al dat er haast moet worden gemaakt met de Europese zwarte lijst.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 En dan het weer. Bewolkt en hier en daar wat motregen. Het is een graad of 9. Morgen opnieuw grijs met een beetje motregen. En ook dan wordt het ongeveer 9 graden. AMB verkeersinformatie. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel 5 kilometer. Daar stond een auto in brand. De rechterrij is ook eens dicht. Verkeer richting Den Bosch kan eventueel omrijden. Volgt dan de Gorkum over de A27 en daarna de A59.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 Dit is Radio 1. EO. dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Na aanhoudende racistische spreekkoren... vindt Kevin Prince Boateng het in de 26e minuut van de wedstrijd genoeg. Ik pak de bal en schiet hem in het publiek. De eerste voetballer om zo'n ding do te doen. Incredibile. Incredibile, veramente incredibile. Afgelopen week liep AC Milan-speler Boateng tijdens een oefenduel demonstratief van het veld. De Ghanese was de apengeluiden zat. Kwetsende spreekkoren op voetbaltribunes, die mogen geen reden zijn voor spelers om het veld te verlaten. Dat heeft vervolgens de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA laten weten. Jessica silvers goedemiddag. Goedemiddag. U bent de directeur van het antidiscriminatiebureau Amsterdam. Wat vindt u? Ik uh, vind het een hele goede actie dat uh, meneer Boateng uh, dit uh, gewoon niet langer pikt. En uh, het veld uh, afloopt. Uh, ja, en dat, en dat uh, meneer Blatter. Ja, dat meneer Blatter dat meneer daar, wat Blatter daar, heeft, daar een andere mening. Ja, dat. Uh, uh, ik, je kan uh, racistische opmerkingen, zoals hij die vergelijking maakte, niet, uh, hetzelfde. Het is niet hetzelfde als het uh, verliezen en dan het veld aflopen. Dat is een, uh, zoals ik het in de media heb uh, gelezen, is dat uh, een vergelijking die, uh, die man gaat. Vorig jaar zijn ruim 100 wethouders weggestuurd. Is wethouder een riskant beroep geworden met een hoog afbrandrisico? We gaan erover praten met een gewezen wethouder... die afgelopen jaar aan de dijk werd gezet in Zoetermeer. Frank Speel, goedemiddag, hartelijk welkom. Bent u inmiddels weer aan de bak of uh, profiteert u nog van de wachtgeldregeling? Nee, ik ben inmiddels weer aan de bak als uh, zelfstandig ondernemer. En het gaat ook zo goed dat u die wachtgeldregeling niet meer nodig heeft? Um, steeds minder, maar uh, of, ja, het, het streven is natuurlijk naar... om uh, die wachtgeldregeling uh, zo kort mogelijk nodig te hebben, ja. Ook welkom aan tafel voor Paul Dumas, de man die veel geld durft te investeren... in een branche die volgens velen ten dode is opgeschreven, de boekwinkels. En uh, hoogderaar uh, Voeding Frans Kok, met wie we de vooroordelen over vet gaan bespreken. De Dichter bij de Dag, dat is vandaag Hans Mirk. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En wilt u uw mening kwijt, ga dan naar de website Dit is de nu, of reageer op Twitter via de hashtag DDD. Ja, sterk voetballer Boateng heeft de woede van de Wereldvoetbalbond op de hals gehaald... want hij had niet van het veld mogen lopen op de, toen op de tribunes beledigende spreekkoren te horen waren over zijn huidskleur. FIFA-voorzitter Sepp Blatter vindt dat het van het veld lopen niet de oplossing is. We gaan erover praten met Jessica Zilversmit, u hoorde net haar even. U bent van het antidiscriminatiebureau Amsterdam. Ja, de, de, u zegt, goede actie, dat hij wel van het veld is gelopen, hè? Ja, zo maakt hij in ieder geval duidelijk dat de, dit soort opmerkingen hem kwetst. En heel veel uh, voetballers laten racistische opmerkingen of oerwoudgeluiden... Gewoon over, zich heen laten, uh, laten gewoon over zich heen gaan. En dat is jammer. Ja, maar zijn er andere manieren om te laten merken dat het je niet bevalt? Of zegt u dit is wel de beste manier? Nou, er zijn heel veel manieren. Uh, een scheidsrechter kan iets doen. de speler zelf kan iets doen. Andere supporters kunnen iets doen. Medespelers kunnen iets doen. KNVB, wat dat betreft in Nederland, kan iets doen. Dus er zijn legio-mogelijkheden. En ik denk dat je gewoon voor alle mogelijkheden die er zijn gebruik kunt maken. Ja, is het een incident of is racisme tegen spelers een groot probleem op de voetbalvelden volgens u? Het aantal klachten is laag. Maar bij heel veel wedstrijden, of het nu de F's zijn op de zaterdag of de Eredivisie of de Eerste Divisie op de zondag, het komt gewoon geregeld voor. En gaat het dan meestal over donkere spelers of gaat het ook over homo's, joden? Uh, het gaat heel vaak over donkere, donkere spelers. Uh, als het Ajax uh, betreft uh, die moet spelen... dan uh, gaat het vaak uh, over, uh, over joden. En uh, opmerkingen naar of spelers of scheidsrechters. Ja, er worden ook vaak uh, allerlei ziektes gebruikt. Of uh, opmerkingen over homo's. Ja, maar ziektes is dan niet racisme, lijkt me. <coughs> nee, maar we moeten het ook niet alleen denk ik, op racisme gooien. Het is gewoon... Uh, Onfatsoenlijk gedrag. En dat kan racisme zijn. Dat kunnen antisemitische uitlatingen zijn. Het kunnen ziektes zijn. En het kunnen opmerkingen zijn over homo's. Ja, hoeveel, we uh, het gewoon breed. Hoeveel, hoeveel klachten heeft u over racisme, racisme gekregen? Bijvoorbeeld vorig jaar, een jaar geleden? Ik heb het even nagekeken. Het, sowieso het aantal klachten over sport is heel erg laag. En vorig jaar hebben we drie klachten gekregen... over uh, opmerkingen gemaakt door supporters. Drie? Dat is niet veel? Nee. Is het dan geen nee, probleem maar, of wordt het niet gemeld? Um, men ziet het vaak niet als een probleem. Uh, heel veel uh, spelers in het verleden, zoals Rijkaart... die kregen ook nog wel de nodige opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Behalve als het dan om Duitse spelen gaat. Maar heel vaak opmerkingen van sporters, die accepteerde hij gewoon. En zoals het bij, bij andere voetballers ook. Het is gewoon ja, onderdeel van het spel, lijkt het wel. Ja, mensen zijn eraan gewend geraakt, ook de mensen die het betreft... Ja, helaas wel. Of ja. ze nemen de moeite niet. Want als je je nek uitsteekt, dan wordt het je ook niet altijd in dank afgenomen. Nee, want dat zien we nu met die Boateng. Die krijgt dan meteen meneer Blatter op zijn nek. Ja. En meneer Blatter, ja, die zit er al zoveel jaar. Dus ik denk dat het misschien ook wel eens fijn zou zijn... als er een nieuwe meneer Blatter zou komen. Ja, Frans kom. Ja, zijn zoon of boa zo. Boateng, die, die doet dit nu. Maar die zal wel veel vaker dit soort spreekkoren hebben gehoord... en, en wat was zijn motivatie om het juist. had hij er nu schoon genoeg van? Of, of is ik hem dat niet gevraagd waarom hij het nou juist nu doet en niet misschien al een paar jaar geleden? Ik heb het natuurlijk niet, uh, niet gesproken. Volgens mij heeft hij in het verleden ook nogal in Nederland uh, gespeeld. Maar op een gegeven moment heb je er genoeg van. Je kan het zeg maar tien keer, twintig keer aanhoren. Maar op een gegeven moment ja, is denk ik ook jouw geduld op. Mm -hmm. Of jouw. Ja. En wat loopt over. Voor zover ik, heb, ik, ik het heb gezien, Frans, was het gewoon wel heel erg deze wedstrijd. Bij iedere oh, ja. zwarte speler die uh, de bal raakte werd er verdurende apengeluiden gemaakt. Op, meer dan op andere momenten. Ja, ja. Dus dat zou een rol gespeeld kunnen hebben. Is het uit de bannen, mevrouw Zeeuvel-Smit? Of zegt u van ja, het zit in de mens en het zal zolang de mensen zijn doorgaan? Nou, ik weet niet of het uit te bannen is... maar je kan er wel systematisch iets van zeggen en iets tegen doen. Uh, want bij uh, incidenten als het voetbal betreft... dan zie je om de zes jaar een opleving. Dan gaat de KNVB weer iets doen of de minister gaat iets doen. We gaan een mooie nota schrijven. Om de zes jaar, zegt uh, Maar, Nou, ik, ik noem maar zoiets. Het ah, is vaak okay. zo'n golfbeweging. Ja. Maar als je nou elke wedstrijd waar dit soort dingen... Uh, ja, het gebeurt. als je hem gewoon op elke wedstrijd ingrijpt... dan maak je het probleem ook beheersbaar. En dan weten ze dat het geen incident is... maar dat het ook de KNVB ja, serieus is. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld supportersclubs... die regelmatig dit soort dingen zeggen... maak er een goede registratie van, straft de club af... en geld boetes helpen toch vaak het beste. Suggereert u nu dat de KNVB het eigenlijk niet heel serieus neemt? Dat ze wel af en toe eens in de benen komen... maar dan vervolgens maar weer laten? Nou, dat, uh, dat gaat mij uh, te ver. Maar uh, het zou gewoon consequenter kunnen uh, gebeuren. Ook door de KNVB en uh, ook door scheidsrechters. En maar ook clubbesturen zelf. Want vaak is het één persoon die dan aan de bel trekt... en de rest denkt van, ja, het is mijn probleem niet. Dus uh, het wordt dan ook niet opgepakt. Ja, dus u, u zegt iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen... en het nooit meer laten passeren. Want dat is hetgene wat je echt niet moet doen. Ja. Ja, um, en, en, en hoe krijg je dat hoger op de agenda? Want dat vergt, dat vergt bijna een cultuuromslag als het nu zo gewoon wordt gevonden. Ja, ik denk als je het met enige regelmaat uh, bespreekbaar maakt... dat je het al hoger op die agenda hebt. En zeker als het amateurvoetbal uh, betreft... Ja, maak het onderdeel van je clubbeleid. Als jij dus als speler ergens wilt gaan, uh, gaan voetballen... Uh, dan moet je je inschrijven, je moet je aanmelden... en maak dan gelijk als clubleiding of als bestuur duidelijk van... Uh, daar en daar trekken wij onze grens. Ga je die grens over, dan, dan volgt er een maatregel. Maar als je het er alleen maar bij incidenten over hebt... Ja, dan, dan is het ook geen onderdeel van het beleid van een club... Ja, aan tafel mensen wel eens ervaring met spreekhoren in wat voor setting dan ook? Qua, qua sport? Je speel? Nee, ik heb, ik heb geen ervaring met, met spreekhoren. Maar wat ik wel heb gemerkt met uh, de contacten die ik had, zelf met uh, de antidiscriminatiebureaus, dat eigenlijk het aantal meldingen, dat wordt eigenlijk een soort handvat, uh, voor, zowel voor bestuurders als voor anderen om te reageren. Dus eigenlijk, als ik het verhaal zo hoor. Is, ja, zou het goed zijn als uh, of binnen de KNVB of binnen de clubs. Uh, in ieder geval gestimuleerd wordt om um, zeg maar echt te gaan melden. Want hoe meer meldingen, helaas werkt het zo. Hoe meer meldingen, hoe meer actie er wordt ondernomen. Ja, en met drie meldingen doe je er niet veel. Nee, precies, dus en, en, dan, ja, en dan kan het ook. Het is Amsterdam, het ook hè? Ja, maar goed, dat is, niet dat is wel. De, de rest van het land en ook komt nee, natuurlijk is... niet alles bij ons binnen. Maar het is maar niet rustig, het, de rustigste stad uh, van het land? Uh, nee. Oh. Toch, het valt er wel mee hier hoor. Oh, okay. We zitten hier in een hele rustige straat en er is uh, ja, helemaal niks zijn. aan de hand. Ja. Dat is het probleem waarschijnlijk. En, uh... Ja, het is veel te rustig misschien hier. Maar uh, de meneer die, die net iets zei, was dat ja, de wethouder van ja, ja. ja, de voormalige is, wethouder, wethouder. Ja. Uh, Hallo. Uh, ik, ik denk dat het heel goed is om mensen inderdaad op te roepen om, uh, om te melden. En uh, wat ik net ook al zei, maak het onderdeel van het totale clubbeleid. Dus niet als er weer een incident is met een grensrechter of uh, er is uh, een of andere speler uh, die haalt uit naar een supporter. Of uh, supporters van de ene club tegen de andere club, maar maak het onderdeel van het totale spel. En Zet Blatter moet opstappen. Nou, Hoor ik, u ik u heb zeggen? alleen ja. gezegd dat hij er al heel erg lang zit. Maar dat ook toch? Dat is toch zo? U zit er ook al heel lang nou, toch? Ik, nou, ik zit elke dag op een andere stoel. En meneer Blatter <laughs> zit al steeds heel veel jaren op dezelfde stoel.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 What you do to me The Plain White tees, Hey there, Delilah Vorig jaar moesten meer dan, 100 dan, uh, meer dan 100 wethouders het veld ruimen. Waarom is een wethouder een riskant beroep geworden? We vragen het zo aan ex-wethouder Frank Speel... die afgelopen jaar de laan uit werd gestuurd in Zoetermeer. Ook aan tafel hoogleraar voeding Frans Kok... Jessica Silversmit van het antidiscriminatiebureau Amsterdam... en Paul Dumas, de man die boekhandel Selectis en de slechte van de ondergang denkt te redden. Melk en honing... Alles over eten en drinken. Ja, deze maand stort de Nederlanders zich traditiegetrouw op sportschoolabonnementen en diëten. We gaan ons vet te lijf. Maar is dat vet op onze botten nou echt zo ongezond? Als vaak wordt gezegd, Frans Kok, voeding van de Universiteit van Wageningen. Onderzoek hiernaar gedaan. Frans, als ik zo naar jou kijk, hoef jij niet uh, op diëten? Nee. Helemaal niet. niet. Nee. Helemaal ik, nooit? Nee. ik moet wel sporten. En je ziet trouwens iedereen aan, in de wintermaanden. net alsof dat die. die dat je wat extra vet hebt, zie je ook mensen gewoon een paar kilo aankomen. Ik zelf ook. Dat, is een normaal... dat gaat er dan van de zomer gaat er ook weer af. Dus. Ja. Maar dat moet niet te veel zijn, die kilo's die dan... Nee, want nee. het is dus een soort vetreserve die, die ja. wij allemaal wel hebben. Dat is in principe geen probleem, zeg jij? Nee, je moet eigenlijk met het vet het lichaamsvet moet je een onderscheid maken... in het vet wat eigenlijk direct onder de huid zit. Dat kun je ook zo vastpakken. Dat doe je nu ook even. We <laughs> gaan het allemaal niet ja. nadoen. En, en dan als je je buik aanspant, dan zit bijvoorbeeld het vet in de buikholte. Hmm. En het vet wat onder de huid zit, dat is helemaal niet zo kwalijk, dat vet. Nee, en uh, dat andere vet wel? En het andere vet, afhankelijk van hoeveel je daar hebt zitten... dat is wel vervelend. Hmm. En kan je dat ook zien, dat iemand die wat zwaarder is... daar meer van heeft, en iemand die heel slank is zoals jij... Uh, dat die dat niet heeft? Of uh, zegt je, kunt, dat niks? je kunt het zien met een MRI-scanner... maar je kunt niet heel Nederland in een MRI-scanner leggen... en dan precies kijken waar dat vet zit en hoeveel er zit. Maar een iets eenvoudiger manier is met een meetlint... Die, uh, die kun je om je, bij, bij de, om je navel, oh dat, ter om hoogte de, van je ter navel, ter hoogte ja. van je, dank ja. u, uh, kun je die aanbrengen. En dan is het, uh, als je bij vrouwen boven de 80 centimeter en bij mannen boven de 94 centimeter, dan beginnen er toch wel wat, gezondheids, dan kunnen er wat gezondheidsproblemen gaan optreden. Ja, want wat doet dat vet dan, dat nou, buikvet? Het vet wat onder de huid zit, dat, is een, dat fungeert gewoon als een warme deken. Dat, moet, dat is prachtig. Dat uh, heb je ook nodig. Mm -hmm. Verder is het zo dat in tijden van ziekte bijvoorbeeld... dan heb je een fantastische energievoorraad ook uh, met dat vet. Daarnaast is het zo, dus heel lang is de gedachte... dat dat vet dan maar gewoon onschuldig uh, zat. Maar het blijkt dat in dat vet ook verschillende hormonen uh, aanwezig zijn. Zoals leptine en andere hormonen. En die dragen ook bij aan de stofwisseling. Dus dat vet onder die huid, wat je zo vast kunt pakken... is in de regel niks mis mee. Hmm. En dat mag ook het, net zoveel zijn als je maar wil. Dat, zit er, dat valt in het algemeen voor mensen die heel veel aankomen... blijft dat vet uh, redelijk stabiel. Daar verandert het niet Het is veel. vooral het vet in de buikholte... Wat, uh, waar die vetcellen die daar zitten... dat zit, zijn zoiets van 40 uh, miljard vetcellen die daar... Uh, zich ophouden. Ja, daar wordt ik minder erg van, als je uh, het benoemt. Ja, oh. Ik vind het vrij eerlijk gezegd. <laughs> ja, 40 miljard? Dus, je kunt 40 miljard, ja, cellen de schuld geven. Nee, ja, uh, Dus kan wat er niet gebeurt is, als je te veel eet, te weinig beweegt... dan kunnen die vetcellen, die kunnen in die, vooral in die buikholte... kunnen in de omvang toenemen. En uh, dat kan wel dat, met een factor 10. Uh, er komen dus niet meer vetcellen, maar ze nemen in de omvang toe. En wat er ook gebeurt, is dat ze kunnen gaan ontsteken. Dus er is een soort chronische ontsteking die optreedt. Inflammatie met een duur woord. Mm -hmm. En die, die ontsteking die leidt ertoe... dat de stoffen worden afgescheiden... door die vetcellen. En die worden afgegeven aan het bloed. En die kunnen in het lichaam kunnen die hele vervelende dingen doen. En heb je dat, dat, je dat door? Niet, dat heb je niet door. Behalve als je je bloeddruk zou meten en de bloeddruk gaat omhoog. Ja, want je cholesterol gaat want dat Dan krijg je een hoge cholesterol, hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk. Je krijgt problemen om je glucose uh, af, te, af te breken. Dus je krijgt uh, ook een risico... om suikerziekte te gaan ontwikkelen. En dat is, als je echt fors overgewicht hebt... zijn dat eigenlijk de directe risico's die je dan kunt oplopen. Ja, ja. hoe luisteren de mannen aan ja. tafel hiernaar, meneer Dumas? Ja, ja, Voelt u oh. zich nog lekker? Ja, ik voel me nog lekker. Oh, okay. ja. Ja. Ja. Uh, maar liposuctie is eigenlijk een hele verkeerde therapie dan. Uh, ja, je haalt uh, een gezonde vet, haal je onder je huid. Uh, precies, liposuctie, dat, dat is ook een prachtig Amerikaans onderzoek... waarin een grote groep uh, vrouwen voornamelijk die liposuctie hebben ondergaan. Dus het wegzuigen van het vet het onder, onder de huid. Ja. Uh, wat heel om... gezond is, zei je net? Ja. Nee, onder vet, de huid. Niet, je ja. kunt niet vet wegzuigen in de buikholte. Nee, hè, het precies. Hè, dus dat zuigen, het niet. vet wat in principe niet zo kwaad kan, dat ja, ze zuigen ze weg. Dat zuigen ze weg. Dat is natuurlijk ja. esthetisch, kan dat heel veel voordelen hebben. Uh, ja. Maar dat is voor je gezondheid, en dat is ook aangetoond, oh. uh, zet dat weinig soda aan. Nee. En, is dat, en dat vet rond die organen en zo ja. wat dus niet goed is, kan, is dat weg te halen op de een of andere manier? Uh, nou, je moet het, dus het vet rond de organen, maar ook in de organen, met name de lever, kan gaan vervetten. En uh, dat, dat vet in die lever en ook rond de organen, dat kun je uh, kwijtraken door... Af te vallen. Dat hmm. uh, is niet een ook, makkelijker methode. Nee, oh. dat is nog wel iets makkelijker. Uh, namelijk door ook meer te gaan bewegen. Ja, mag lekker kiezen. makkelijk. je ja. <laughs> <Ja>, mag kiezen. Want <laughs> bij het bewegen wat je eigenlijk doet is je versterkt daarmee de grote spiergroepen in, in armen en in benen. En die, en die spiercellen die daar ook allemaal zitten, die verbranden ook heel veel uh, zeg maar vet en, en ook glucose. En uh, dus ja dan help je in feite mee om dat vet in die buikholte... en in die organen in de buikholte kwijt te raken. Ik zat nog even na te denken dat je zei... in de winter ben je dikker dan in de zomer. Ja. En komt het omdat je minder sport of omdat je lijf dan zelf meer voorraad opbouwt? Het, het, het lijkt erop, ik heb een collega-hoogleraar in Maastricht... En die, heeft zich gedurende, en die is helemaal op dit terrein van het energiemetabolisme... die heeft zich elke dag gedurende een heel jaar gemeten. Die heeft echt niet heel anders gegeten. En die kwam in de wintermaanden 2 tot 4 kilo aan. En, zonder en zich dat, anders te gedragen. Zonder zich heel anders te gedragen. Ja. En dat is toch, ja, misschien is dat nog een evolutionair. Gaan ja, we uh, slaap misschien wel verbranden? Ja, ja, nou meer. ja, dat, dat zouden moeten onderzoeken. Maar, ja. maar, maar ik, oh, dat zo zou ik wel onderzoeken. Ik wil wel proef <laughs> <hebben>. <laughs> Maar goed, jij zegt dus eigenlijk, ja, wat we natuurlijk ook allemaal al weten, gewoon minder eten, meer bewegen. Dat is eigenlijk de enige Ja, de maar je kunt ook aan de kwaliteit van het voedsel wel wat doen. En dat. dat is dus ook al wel in uh, experimenten met, met muizen en zo... is dat ook nagegaan. En mm -hmm. bij de mensen begint dat nu ook uh, aandacht van onderzoek te worden. Dat je kijkt van, nou ja, calorieën is één ding... en of je die minder eet of meer beweegt, dat, nou, dan moet je dan maar kiezen. Ja. Het beste is allebei te doen... Um, maar je kunt ook in de kwaliteit van de voeding kun je gaan... Naar uh, nou, wat uh, voor dingen gaan moet, moet ik van denken? Nou, dan moet je eigenlijk vooral de, de, de, de, dierlijke, de voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong... het vette vlees, uh, de vette vleeswaren, vette en suikerhoudende snacks... Die, uh, mm -hmm. daar, daar moet je het eigenlijk zoeken. En je moet toch meer naar plantaardige voedingsmiddelen... Uh, mm -hmm. toch meer naar groente en fruit, naar volkoren graanproducten... naar de goede olieën. Uh, je hoeft niet eens zoveel minder vet te eten. Want dat denken heel veel mm -hmm. mensen. Dan ga ik eens al dat vet wegsnijden en weglaten. Dat hoeft niet. Het is, het is echt een balans vinden... Uh, waarin je dus eigenlijk meer opschuift naar plantaardig voedsel... En wat minder naar dierlijk nee. voedsel. Dan nou hadden we pas daar ook nog documenteren over. Hè? Plant haar een plantaar mevrouw die alles een rouw at samen ja. met haar kind. Is dat dan de oplossing? Nee. Oh. nee dat, is weer helemaal dat is weer totaal doorgeslagen. Ja. En ook, ook eigenlijk gevaarlijk. Het is een voedingspatroon uh, die op termijn... Eigenlijk ook, je ziet al dat die arme Tom, uh, en daar ging het over... dat hij ja. voor zijn leeftijd eigenlijk te klein is... Um, er is dus gewoon ondervoeding. Uh, dat komt omdat hij te weinig calcium en eiwit en andere dingen krijgt. Maar ook op de langere termijn uh, kan zo'n eenzijdig voedsel met alleen rauwe groenten en fruit en noten en geen eiwitrijke producten. Ja, dat heeft nee, gewoon. Dus gevolg. dat is ook geen oplossing. Nee. Nee. Op Twitter wordt al gezegd: voor mij is het hele jaar winter. <lacht> en kan je ook um, weinig vet onder de huid hebben... maar wel veel vet in de buikholte? Ja. Zodat niemand ziet dat je ongezond bent qua vet, maar dat wel bent? Dat, uh, daar zijn inderdaad studies naar gedaan waarbij mensen slank waren. Geen onderhuids, dus, dus, we, he, dus, dus weinig uh, buikomvang. Die hebben ze ook in een scanner gelegd. En daarin bleek dus dat, dat toch er toch heel veel buikvet was. En hoe en, kan dat? En, omdat je on, heel ongezond eet... Maar waarom kom je niet aan dan? Nou ja, omdat je, je hoeft niet per se heel veel calorieën te eten... Om ongezond, uh, te eten. om ongezond te eten. Ja, dus als je maar weinig fastfood eet, dan, heb je, dan ben je niet dik, maar, wel, ja, is, maar heb je ja, wel dat ongezonde vet. Maar in je buik. kunt er wel vanuit gaan dat als je een normale buikomvang hebt en je hebt een redelijk voedingspatroon, dat er eigenlijk wat dat betreft uh, dat je geen zorgen hoeft te maken. En het is ook niet zo ver dat iedereen in die scanner moet. Dat nee, is eigenlijk nee, ook nee niet dat op. niet. Nu is dit ook inderdaad een maand, we hoorden ook al sportjes langskomen van afvallen. Ja. Toen zei jij net tijdens een ja, niet te snel. Ja, niet te snel, want je hoort steeds die beloftes van uh, 10 kilo in 10 weken. En uh, dat houdt gewoon, dat houden de hersenen niet vol. Dat de hersenen is dat, gaat Ja, de hersenen, want er gaan allemaal signalen, dus hormonen en allerlei hormoonsignalen en andere dingen, die gaan, die, dus prikkels naar de hersenen. En die hersenen die worden helemaal gek van uh, dat hele. Uh, dieet. Maar word je, raak je dan in de war? Of wat gebeurt er dan? Nee, je krijgt een absoluut sterke drang om toch uh, die koelkast open te, ja, ja, okay. en te gaan eten ja. vroeg of laat. En het erge is in de weken dat je zo drastisch bent afgevallen heeft dat lichaam zich ingesteld die is gewoon heel veel efficiënter met de brandstof omgegaan die het dan nog binnen kreeg. En als je vervolgens dus dan uh, het niet meer vol kunt houden en je gaat weer gewoon eten, dan word je gewoon zwaarder dan je eigenlijk... Uh, was voordat je begon, omdat die kachel efficiënter is gaan uh, functioneren. Het klinkt allemaal heel 1 logisch. Eén kilo in één maand en probeer het, patroon, het voedingspatroon... ook in een wat goede richting te veranderen, is toch helaas de boodschap op de lange termijn. En, en, en het was van de week ook in de nieuws een beetje dik... dat dat ook gezonder Juist. zou zijn. dat is ook dat ook ook zo. je ook zeer aan. Ja, ja, aan. Nee, ja. maar dat is een heel goed punt. Want daar wordt nog alles vergeten. Met dus die enorme focus op, op overgewicht en zo. Ja. Uh, je moet mensen die ernstig overgewicht hebben... Hè, echt met een body mass index van boven de 30... die echt obese zijn bijna. Die hebben al heel veel gewonnen wat hun gezondheid betreft... als ze 5, 6 kilo afvallen. En je kunt uh, best een paar kilo extra hebben. Dat is totaal eigenlijk uh, geen probleem. We kopen steeds minder boeken. En daarmee helpen we de boekhandels om zeep. Toch blijft Paul Dumard erin geloven. Waarom steekt hij veel geld in de wederopstanding van boekhandelketen Selectis? Dat gaan we zo aan hem vragen. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal.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 In een landgraaf is een man van 51 aangehouden voor de dood van zijn vriendin. Hij meldde zich vanochtend bij de politie met de mededeling dat hij haar om het leven had gebracht. Agenten gingen na de melding naar de woning van de twee en vonden het lichaam van de vrouw. Sporenonderzoek moet uitwijzen of er inderdaad sprake is van een misdrijf. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag. dat u luistert naar nou, Dit is de dag met hier aan tafel hoogleraar voeding Frans Kok, Frank Speel die afgelopen jaar de afgelopen jaar de laan uit werd gestuurd als wethouder en Paul Dumas, de man die in vermogen investeert om de boekhandel van de ondergang te redden. Als u een vraag heeft aan onze gasten of iets kwijt wilt, dan kan dat via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website ditisde Het zijn zware tijden voor boekhandel Selectis. Triest.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 goede voorbereiding, een goede studie, het kijken wat je ermee zou kunnen, hebben uiteindelijk besloten in april om de beide boekhandels te kopen. Ja, maar u bent van investeringsmaatschappijen investeringsmaatschappij dan denk ik altijd, dat zal ongetwijfeld een cliché zijn oh ja, dat zijn van die maatschappijen, die gaan daar even een bedrijf op kopen, die trekken al het geld eruit en vervolgens gaan ze met vette winst weer weg. Is dat nou, er zat, er ongeveer weinig, de bedoeling? <laughs> er zit weinig geld in hoor, als ja, ik zou willen. Ja. Daar houdt u van. Ja, ja. Ja, maar, nou, selecties was failliet, daar zat eigenlijk geen geld meer in. Hm. Uh, en, uh, ook uh, de reserves van, uh, van de slechte waren en niet een negatief eigen vermogen, dus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 Zes. Dus dat scheelt wel we ja, iets. Wat we hebben we die tachtig mensen zitten doen dan? Ja, dat weet ik niet precies. Uh, het, het heeft ook te maken met een andere besturingsmodel. Wij geloven heel erg dat als je in de retail succesvol moet zijn, wil zijn... dat je ook succesvol moet zijn in de lokale markt.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 Uh, oh, nee, u en... gaat toch niet ook kookspullen verkopen dan toch? Nou, Zeer thematisch wel. We worden geen potten en pannenwinkel, nee. laten we daar duidelijk laten over ik zijn. ik wil gewoon boeken. Maar, ja, dat is zo. Maar... Ja, maar er zijn er te weinig van, mensen die dat willen, ja, denk ik. ik of niet? Al, Kijk, ja. uh, Atypisch, Breien was een tijdje geleden in en verkochten <laughs> een breien, breien startpakket. En dat oh, ging ja? geweldig met een boekje erbij en een breien startpakket. En dat gaat gewoon wel goed. Hm. Wij, wij zijn veel meer in het ontsluiten van die wereld die de klant zoekt dan zeg maar alleen maar focus op een single media.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 Ja, en waar dan, zeg maar, ons afscheid ligt van de boekenhandels? Ja, misschien over tien jaar, ik weet het niet, misschien over vijf. Eh, ik kan het niet van tevoren zien. Maar we hebben geen horizon gesteld aan zo lang willen we erin zitten... en dan moeten we eruit of het moet een bepaalde performance doen... en dan willen we eraf. Zo zit het niet. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteken. Numbers. Wethouders worden bij bosjes ontslagen. Vorig jaar moesten er 105 vertrekken, meer dan de jaren daarvoor. Ik kan wel janken, het is uh, desastreus. Ik was echt even van de kaart op het moment dat Sprenger van de VVD zei: er is geen coalitie meer. Wat dat betreft heeft het college vertrouwen in Dominique Schreier opgezegd. Ik ben door de gemeenteraad benoemd. En ik vind dan ook dat de gemeenteraad het besluit moet nemen om te zeggen dat ze geen vertrouwen meer in mij hebben. Ik had met heel veel rekening gehouden, maar met dit niet. U was een van de 105 wethouders die voortijdig het veld moest ruimen... ...weggestuurd als CDA-wethouder in Zoetermeer. Wat was er aan de hand? Nou, bij mij was het een combinatie van uh, op een opeenstapeling van een aantal uh, dossiers. En bij de laatste keer dat het ging over een financieel probleem bij de GGD... Uh, ja, ...heeft mijn eigen fractie uh, de optelsom gemaakt die zegt van... Uh, Volgens mij is het verstandig eigenlijk voor ons uh, als je opstapt. Uw eigen fractie? Heeft ja. u daar weggestuurd? Ja. Het was niet zo dat de meerderheid van de raad geen vertrouwen meer in u had? Nee, ja, uiteindelijk... Uh, want ik, uh, ik had de juist... Uh, ja, zo zit ik ook in elkaar. Je neemt als wethouder verantwoordelijkheid... en je legt verantwoording al van de gemeenteraad. Nou, dat werd me eigenlijk onmogelijk gemaakt. Maar uiteindelijk heb ik dat dus wel gedaan. Maar toen, ja, want toen al we... voor dat debat zei uw eigen fractie... Uh, dat ja. was het. Ja, zo was het. Ja. Ja. Vond u terecht? Uh, Nee, ik vond, zeg maar deze keer vond ik het zeg maar, niet terecht. Is dat vaker gebeurd dan? Deze keer? Nou ja, dat is wel, dat is wel bijzonder. Ik ben inderdaad twee keer opgestapt. Okay. De eerste keer in, in 2000, 2010. Toen was er een milieuincident in, in Zoetermeer. En daar heb ik toen zelf de, verantwoording, de verantwoordelijkheid genomen. Dan ben ik dus zo opgestapt. Zonder dat u verantwoordelijk was? Uh, Althans, wij, zo zegt u het. Nou, bent, uiteindelijk ben je wel uh, dat, uh, verantwoordelijk. Uh, maar er waren uiteindelijk in de, in de gemeentelijke organisatie waren dus een grote fouten gemaakt. Dat ik, ja, ik, ik kon niks anders de, uh, doen dan een opstap. Anders... Maar wel in de tijd dat u daar zat, niet onder uw voorgangers? Nee, dat in, zeg maar onder mijn Dus toen vond u terecht de eerste keer? Ja, absoluut. Ja, en de ja. keer, tweede keer zegt u eigenlijk niet? Uh, nee, maar goed, ja, uh, in de politiek is niet alles uh, uh, zwart-wit. Dus uh, die, uh, die optelsom is gemaakt en als je eigen fractie... Uh, het vertrouwen in opzicht, ja, dan is, het, uh, dan is het gewoon klaar. U was niet de enige. Troost dat een beetje trouwens? 105? Nee, nee 105 is erg veel. Uh, het aantal, dus al het, het eind van het jaar wordt natuurlijk een optelsom gemaakt, is natuurlijk heel erg veel. Maar waar het volgens mij eigenlijk uh, ja, aan, aan schort is, is zeg maar, uh, we zijn eigenlijk de, het contact met de inwoners uh, zijn we kwijt. De manier waarop wij als bestuurders, en ik praat nog in de wijvorm, met onze inwoners praten, is gewoon niet meer van deze tijd. We doen het vaak uh, te laat. Um, te ingewikkeld. Um, en je merkt dus dat. Nou ja, eigenlijk dat draagvlak. Uh, zeg maar, bij de inwoners er Niet meer is. Nee, dus, dus vroeger was er een band tussen de bestuurder en de burger van de gemeente. Die is eigenlijk weg, zegt u, en daardoor hoeft maar dit te gebeuren en het vertrouwen is ook weg. Ja, ja er, zijn, er zijn, denk ik, twee dingen. Eén, uh, vroeger waren de wethouders ook regent en dat uh, was ook in, in, zeg maar in monisme, dus die vertelde wat er goed was voor de stad. Nou, zo werkt het gelukkig niet meer. Maar die communicatie is dus wel heel erg belangrijk uh, geworden. En wat je ook merkt, het uh, afgelopen jaar in ieder geval, en dat merk je steeds meer, dat er ook steeds meer een afrekencultuur is gekomen van, ja, je bent verantwoordelijk, er worden vaak Gemaakt. Dus wij willen ook dat je uh, opstapt. Ja, en de telefoon is Marcel Bogers. Hij is hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit van Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. U traint ook wethouders. Heeft u er een verklaring voor dat er vorig jaar 105 wethouders weg moesten? Ja, dat is op deels van, van, van factoren. Allereerst is het uh, politiek gistermte waaronder uh, wethouders moeten werken... Uh, Buitengewoon gewoon ingewikkeld op dit moment. Allereerst enorm versnipperde gemeenteraden... Grote partijen zijn kleiner geworden, kleine partijen zijn groter geworden na de laatste verkiezingen van 2010. En dat zorgt ervoor dat je met hele brede coalities moet werken, dat politieke meerderheden vaak moeilijk te vinden zijn. Ja, en dan is het, dan is het heel moeilijk voor een wethouder om op een vaste steun van de gemeenteraad te blijven rekenen. En daarbij komt, dat is het tweede punt, dat er nu bezuinigd moet worden. Vroeger kon je politieke meningsverschillen relatief gemakkelijk afkopen. Jij een beetje, ik een beetje. Uh, nu gaat dat niet, nu moet het bezuinigd worden. Dan is het uh, uh, of-of. En uh, dat, dat leidt toe dat, dat, uh, dat er politieke nog, uh, nog wat extra spanning uh, op, op komt te staan. Zeker in een, een situatie waar die uh, politieke spanningen al, al redelijk groot zijn. Ja. Hoe train je deze mensen dan, als de situatie zo dramatisch is? Nou, Wat kan je dan tegen ze zeggen? Het belangrijkste is, is uh, net, uh, net zoals uh, de wethouder die bij jullie in de studio zit uh, al zei, uh, uh, we zijn het contact met uh, de samenleving verloren. Uh, ook heel belangrijk is, hou het contact met je gemeenteraad. En uh, ...vaak is toch heel goed je voel voor ons uitsteken naar die gemeenteraad buitengewoon belangrijk... ...zodat je heel tijdig signalen opvangt van... ...hé, hey, hier dreig ik toch een beetje mijn, uh, mijn steun te verliezen... ...hé, hey, hier ontstaat toch wat meer kritiek op mijn functioneren... ...zodat je tijdig uh, daarop kunt, uh, kunt reageren en anticiperen. En als je dan te laat bent, ja, dan, dan, dan, dan, uh, dan sta je gewoon op achterstand. Dan kun je alleen nog maar reageren en je, heb je zelf het initiatief niet meer... En dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk aangeschoten, aangeschoten wild en de politiek vleugelam. En dan is de kans heel groot dat je bij het eerste minste, eerste beste uh, probleempje uh, de laan wordt gekomen. Nee, Frank Speel, had u dat gevoel dat u te weinig contact met uw eigen fractie of zag u het aankomen? Nee, ja, goed, je, je voelt op een gegeven moment uh, dat er wel eens iets, iets aan zit te komen. Tegelijkertijd, en daar, ja, daar ben ik ook uh, hoort dat heel eerlijk in. Uh, de, uh, ik heb gewoon een aantal hele lastige dossiers gehad de afgelopen jaren. En, de, en dan zie je dat je ook ja, goed, uh, echt boven het maaiveld uitsteekt. En dan, uh, ja, dat wordt je dan ook aangerekend. We hadden bijvoorbeeld in Zoetermeer de toekomst van een tweede moskee. Nou, heel veel, uh, heel veel commotie. We hebben verantwoordelijkheid genomen voor uh, nou, zeg maar, zalen met woedende zeg maar, mensen. Bedreigd uh, ook nog erbij. Dus je merkt ook dat de omgeving... En, en daar uh, daar, daar horen we natuurlijk net ook over. De omgeving waarin uh, zeg maar, wethouders moeten werken... is natuurlijk wel heel erg veranderd. Is, is ook, uh, nou ja, je, je hebt echt wat uit te leggen. Is het he? nog leuk? Ja, absoluut. U ja, ja, zou het zo weer doen als u weer kon, wethouder kon worden? Absoluut, ja. Want, echt waar, ja? ja want, want ik, ik vind ook dat... Uh, ja, je doet het echt met hart en ziel. Voor de inwoners, uh, zeg maar voor je eigen stad. Ja, maar je kan en... ook heel leuke uh, boekwinkels op Califateren of uh, deskundigen zijn als het gaat om voeding. Ik bedoel, daar kan je ook gelukkig van worden. Ja, dat nou ja, eens. Dus uh, zeg maar, iedereen hoort iedere zijn vak. Maar ja, dit is toch wel uh, eigenlijk het mooiste, nou, wat ik, ja, de, zeg maar de mooiste baan die er is. Omdat je juist iedere dag, dag in dag uit, uh, zeg maar, voor die inwoners en voor die stad uh, be bezig bent. Maar u bent veel bedreigd, las ik. Ja, ik ben, ik ben inderdaad ook bedreigd en dat ja, schijnt er tegenwoordig ook, uh, zeg maar ook uh, bij te horen. En dat en dan vindt wordt... u de moeite waard? Nou ja, dat, dat, uh, uh, er, er zijn ook in, in Zoetermeer gewoon uh, grenzen overschreden. En uh, ja, dat, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Want uiteindelijk uh, ja, vind ik dat je, uh, juist als wethouder, als je je kwetsbaar opstelt. in verantwoordelijkheid neemt. dat je daar wel uh, nou, zeg maar in alle vrijheid moet kunnen opereren. Ja, Even terugkomend op dat dossier met de met mos, tweede moskee. Hè? U heeft eigenlijk geen fout gemaakt dan of zo. U heeft onvoldoende draagvlak gekregen en u bent zelfs bedreigd. Uh, hoe legt u dat dan uit, dat de gemeenteraad respectievelijk de mensen in Zoetermeer, of sommigen, hoe die daar dan op reageren? U heeft toch eigenlijk geen fout gemaakt? Nee, klopt. Dus ik denk ook dat het dossier op zich prima wordt behandeld. Is. Maar je merkt dat er een hele vijandige stemming is. En dat kwam natuurlijk ook precies in de periode dat de PVV heel groot werd. Dus ja, het werd ook, nou ja, eigenlijk ja, waren we een soort, we waren een soort platform voor zeg maar, heel, veel, heel veel tegenstand. Maar ja. tegelijkertijd vind ik het nog steeds... dat je als, als wethouders en als lokale bestuurders... iedere keer moet uitleggen op de zeepkist... Van wat, wat doen we? En ook zo snel mogelijk je inwoners... Bij ontwikkelingen betrekken. Want ja. dat zie je ook nog vaak, dat dat veel te, veel te traag gebeurt. Maar als u zegt, want het is ook een afrekencultuur waar we natuurlijk steeds mee te maken hebben, dat verander je natuurlijk niet zo snel. Dus waarschijnlijk zullen dan dit jaar weer net zoveel wethouders of misschien nog wel meer wethouders sneuvelen als afgelopen jaar. Nou ik, ja, ik bedoel, ik sluit dat niet uit. En, en, en daar zie je dat ook met name die financiële druk, waar, uh, waar vroeger financiële problemen nog wel uh, zeg maar, uh, in de begroting konden, konden worden opgevangen, is dat steeds minder. Dus de problemen worden echt steeds zichtbaarder. Alleen en dan, ja, dat, dat vind ik er zelf jammer. maar juist iemand die zeg maar, met zijn hart en ziel zo'n uh, zo baan als wethouder uh, uitoefent, ja, die wordt dan door een, uh, nee, in mijn geval door een stapeling van factoren, maar zo zijn er andere collega's die natuurlijk ook vaak, uh, zoals uh, uh, zeg maar de, de, meneer Bogers ook zei, dat het vaak ook een, een combinatie is van partijen die niet overweg ja. kunnen, en dan, en dan kan het zomaar einde, einde, einde bericht zijn. Ja, meneer Bogers, heeft u hoop dat het nog weer kent, hè, de tij voor de wethouder, dat het weer een leuke baan wordt? Nou ja, het is nog steeds een leuke baan, zoals net aangegeven. Maar het is ook wel een baan waar je nooit helemaal zeker bent van je politieke toekomst. En dat zal wel even zo blijven. Je ziet meestal zo die eerste twee jaar na de verkiezingen... dan kan een wethouder meestal nog wel teren op het politieke krediet dat hij van zijn gemeenteraad heeft gekregen. Maar daarna wordt het een stuk ingewikkelder. En dan zie je ook dat er meer wethouders gaan vallen. En ik verwacht zeker... Uh, ...komend jaar, als de verkiezingen 2014, aderen, hè, zijn 2014 de verkiezingen halen, dan wat Dumas? Ja, hoe is het eigenlijk met de kwaliteit van de wethouders? Uh, is, de eisen nemen toe, dat begrijp ik er goed... ...maar hoe zit het met de, met de kwaliteiten van de, van de wethouders? Meneer wethouders? op niveau? Nou, die kwaliteit van die wethouders... Uh, ...kijk, het is in principe zo dat, dat iedereen kan, uh, kan zo wethouder worden. Er is geen opleiding voor. Uh, dat is ook alweer het mooie van lokaal bestuur... ...dat het in principe lekenbestuur is. Ehm... Uh, en dan zie je dus vaak nog wel mensen die, uh, die uh, flink gepokt en gemazeld zijn in de wereld van het openbaar bestuur. Vaak een achtergrond hebben uh, als ambtenaar of als raadslid, heel veel ervaring hebben. Maar je ziet soms ook wel eens wethouders uh, die, uh, die uh, een achtergrond hebben vanuit het bedrijfsleven. En soms is dat heel verfrissend en heel goed, maar soms... Zijn het ook wel wethouders die uh, wat politiek naïever zijn. Die toch het idee hebben dat, uh, dat het uh, besturen van een melkfabriek ongeveer hetzelfde is als het besturen van een gemeente. Of een boekwinkel. En die ja, die komen ja. dan wel eens betrokken uit. Dus ja. daar, daar, zie je, daar zie je bijvoorbeeld wel wat, wat uh, nogal, nogal vaak uh, wethouders neuvelen. Die gewoon onvoldoende die politieke gevoeligheid hebben die je nodig hebt om, uh, om een succesvol wethouder te kunnen zijn. Goed, dank u wel Marcel Bogers. En ook uh, dank hier uh, aan tafel voor uh, Frans Kok, Paul Dumas en uh, Frank Speel. En, uh, zo Meteen gaan we praten over D66 en de motie om de zondagswet af te schaffen. Afgelopen week kwam D66 ook nog met een motie die gemeente verbiedt... om nog langer adresgegevens door te geven aan kerken. Is D66 nou bezig met het pesten van christenen of zit er wat anders achter? Zometeen een debat tussen politiek-historicus van D66-huizen... Ewout Kleij en SGP-kamerlid Roel Bischop. Dat na het nieuws. Tot zo. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.